Vierkant. Hij is royaal. Mm -hmm. Dus je kan hem ook heel makkelijk als bijvoorbeeld een, een, een pareo uh, daar, uh, gebruiken. En misschien is die mooi knalwold, kruipen in zwart-wit, kruipen in beige en bruid. Bekijk het gewoon op onze website www.sus.tv En um, ik ga door, want ik heb nog een fantastische ring. Die mag ik niet missen. Ik zie jullie zo terug.